Prins Straatman met het NOS-journaal. De Nederlandse is een substantieel aantal pogingen van verdachte landen... om aan kennis en materialen te komen voor massavernietigingswapens. Dat zegt MIVD-chef Onno Eichelsheim in een interview met het ANP. Hoe vaak het precies voorkomt, zegt hij er niet bij... Volgens Eigelsheim zijn bedrijven en kennisinstituten zoals TNO zich er te weinig van bewust dat landen als Noord-Korea, Iran, Pakistan en Syrië hier via tussenpersonen kennis willen opdoen. Nederland is een technologisch hoogwaardig land waar ze graag gebruik van maken, al dus Eigelsheim. De hoogste man bij het OM, procureur-generaal Gerrit van der Burg... is somber over de aanpak van cybercriminaliteit in Nederland. In het AD zegt hij dat er te weinig mankracht is... en dat het in de praktijk moeilijk blijkt om de daders aan te pakken. Ook zou er nog te weinig kennis van zaken zijn. Het OM heeft geprobeerd om tien, tien nieuwe officieren van justitie aan te stellen... met een cybersecurity- of IT-achtergrond. Maar het is slechts in vier gevallen gelukt. De vakbond voor defensiepersoneel VBM wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt... waar seksueel misbruik bij defensie kan worden gemeld. Een oud-militair zegt in de Volkskrant dat hij op een avond in 1982... door vijf andere militairen werd vastgebonden op bed en werd misbruikt. Toen hij het melde bij de leiding werd hij weggestuurd. De belagers werden niet gestraft. Golfer Joost Luiten heeft op het KLM Open geen kans meer zijn titel te prolongeren. In Spijk kwam de Rotterdammer na twee ronden uit op een slagend totaal van 143, 1 boven par. Maar dat was niet genoeg. Luiten was het toernooi slecht begonnen met een ronde van 75, 4 boven par. In de tweede ronde, die vanwege het slechte weer gisteren vandaag pas kon worden afgerond, kon hij de schade niet meer herstellen. Het weer in het zuidoosten is het droog en schijnt de zon. In de overige delen van het land vallen buien die langzaam het land intrekken. Vanmiddag kan er lokaal veel regen vallen, vooral in het westen. Het wordt 16 graden. Morgen soms zon, maar lokaal ook een bui. En het blijft fris. Dit was het NOS-journal. DFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, bij knoopend hoevenlaken, twee kilometer...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 is De zomer van ZFM met, met. nu, goedemorgen Zachter. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb er nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb er nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor Zuid. Weg zijn de kabels, rondgeplaatst. Ga ze gemorgen daar zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend slot waar men mij mee Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen verblijf, geen stroop meer, en geen, vrij, geen gelik meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld. Heeft mij failliet verklaard Het is een schenk van God En niet van de maatschappij Het is een gescheid van God En dit is wat hij zei Je moet weer werken, je moet weer zingen Je moet weer lachen, je moet weer spelen Je moet weer geven en beleven Je moet weer stralen. De weg De weg is vrij de berg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu volgrijd. De wereld heeft mij van je verklaard. Ik ben aan het groot Ik ben ontstegen Aan het matte oordeel Ik heb niets meer te verliezen Ik heb alleen te winnen Te beminnen, te beginnen Ik ben niet meer dat de En we zitten in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En uh, dat wordt een, een zeer interessant uurtje. Want we gaan eerst uitgebreid praten met gert jan Bluis, onze wethouder. Uh... Een wethouder van een heleboel uh, portefeuilles. Ja, iets minder. Hè, sinds we natuurlijk sinds januari een extra wethouder erbij hebben. Ja. Dus ik heb daar wel wat dingen. mee. Ja, nee, maar een ander nee, niet. Nee, wacht blij. Wat, wat... Ik maak me niet uit. Ik ben gewend hard te werk. Maar ik kan daardoor wel een aantal andere dossiers uh, weer oppakken. Ja. Maar een aantal dossiers had ik al op de rit uh, Sportnota, die komt nu aan. Dat heb Gert overgenomen. Nou, die, die zit ook meer in die sport. Er komt een hele mooie brede nota aan. Nou, daar heb je wel de basis voor. Gelegd. En een ander gaat er nu verder lekker mee. En, nou, en dan heb je heb ook tijd voor weer andere, weer andere dingen. Ik ik prima je eerst feliciteren? Want jij bent de eerste uh, van alle politieke partijen de lijsttrekker gekozen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat is afgelopen voor het, CDA. Ja. voor het CDA. Ja, dat is heel mooi. Ik heb er ook zin in om weer door te gaan. En ook al overige namen benoemd die op de lijn. Nee, nee, nee, nee. Maar we zijn wel een, een, een verjongingsslag. vindt er in plaats. En een, een aantal jongere vrouwen, dames. Dus het ziet er heel mooi. veelbelovend uit. Dus we, dus, en dat is dat is goed. ook jongere mensen ja. van 30, 35 jaar met kinderen en nou je hebben Jan Beelen al, we hebben Kevin, ja. Arlan. Dus we krijgen, krijgen echt die verjonging. En eigenlijk zijn we best wel in, in staat om een hele goede lijst neer te zetten. Dat is mooi. Dat ja, is, heel mooi. is die lijst bekend? Nou, dat, dat, we, we zijn nu aan het vragen aan, aan de leden wie ze kandidaat zouden willen stellen. Dan krijg je een groslijst, dan ga je in gesprek. Dus in november... Wordt dat bekend? Er is wel een speerpuntenprogramma, ja. hebben we vast vastgesteld in concept. Kan je er iets over zeggen? Uh, nou de speer, ja, nou, ik kan er wel iets over zeggen. De speer, we gaan met die speerpunten gaan wij, gaan we in gesprek met verenigingen, maar waarschijnlijk ook de wijking. Dat gaan we bespreken. Want we willen eigenlijk nog meer ophalen. We willen eigenlijk vanuit die speerpunten de verdieping doen. En de verdieping willen we dan in samenspraak... met, uh, met verenigingen, organisaties en burgers doen. Zodat we ook... Als we iets zeggen, hè, want vaak zijn speerpunten, zijn uh, uh, vaak toch meer kreten, maar er hoort iets achter. Maar de burgers meer betrekken bij, ja. bij alle plannen, ja, ja, zeg maar. Ja, ja voor, vooraf ja. meelaten mee denken ja. over, oké, okay, wij, wij, wij, wij staan bij zorg daar en daarvoor. We hebben al een sociaal wijkteam bijvoorbeeld, maar wat, wat kunnen we dan nog meer doen enzovoort. Dus, ja. Dat, ja. dus dat gaan we doen, ja, dat ja. vinden we ook leuk. En dat is ook goed voor de nieuwe kandidaten. Want de nieuwe kandidaten leren zo ook eigenlijk spelende wijs, soms in een dialoog, soms in een vraag stellen. Uh, leren zij ook van de politiek... en van vooral wat de bevolking vindt en ja. denkt. Maar ja, ja. oh goed, dat het is zo. positief dat, dat ja. is jij positief. als eerste lijsttrekker bekend bent. Ja. Dus we weten, uh, Maart... Uh, dat zien we eigenlijk. Ja, dat zien jullie me zeker. Ja. Ja, ik wil nog een keer vier jaar. Ja, ja denk, denk ik dat dat mooi is. Ja, denk dat dat ook, ik denk dat het ook goed is voor, de, voor het bestuur hoor. Dat je continuïteit. eigenlijk continuïteit en dat je acht jaar zit. Want je, je moet toch eerst even inwerken. Ja, en nu denk ik dat je veel sneller en nog effectiever aan de gang kan. Goed, nu ben je wethouder. Daar praten we over. Je hebt een nieuwe burgemeester. Ja, ik heb een nieuwe burger geweest. Ja, nou. Hoe bevalt dat? Ja, prima. Ja, die, die, ik heb ook een nieuwe burger. Dat is, de burgemeester is nu burger. Dus, uh, die is nu tien, die is tien jaar burgemeester. Ja, klopt. Dus uh, daar, daar hebben we nog wat aandacht aan besteed met ja. de gemeenteraad. Maar ja, ik kwam hier dus uh, daar. Gisteren hebben we hem even een het zolletje gezet in klein comité. Maar ja, ik zeg, je bent eigenlijk geen burgemeester. Je bent nee. nu als burger. Dus ja. ik snap het. Ik, ik, het wordt een beetje verwarrend met je Nick, zei ik. Maar toch gefeliciteerd nog niet met je tien jaar burgemeesterschap in Zandvoort. Ja, leuk. Hoe lang doet okay. hij nog? Hij moest nog? Nog, no, normaal heb je twee, uh, zes jaar, ja, dus, dus feitelijk nog twee ja. jaar. Ja. Ja. Maar hij wil nog een keertje. Ik weet het niet. Nee, nou, hij heeft eigenlijk ook wel aangegeven dat hij nog wel eens om zich heen zou willen kijken. Ja, dus, ah, ja, oh, ja, hij is, is nu aan het kijken en blij. Ja, daarom zou <laughs> <waar> ik hem <laughs> kijken. Dus, uh, ja. uh, wethouder, uh, een aantal punten waar we graag met je over willen praten. Uh, laten we beginnen met het uh, sociaal domein. Ja. Uh, er zijn uh, zandvoorters, dat weet ik, die... Absoluut zeggen, wat is dat nou sociaal domein? Leg dat eens even uit. Nou, Het sociale domein, dat is eigenlijk de verzamelnaam van eigenlijk uh, de ondersteuning die je als overheid geeft voor zorg, welzijn en eigenlijk ook inkomen ja. en werk. Ja. Die, die vier as, aspecten zijn het. En uh, nou, dat is allemaal veranderd uh, drie jaar geleden. Dichter bij, bij, uh, bij de gemeentes gebracht. Nou, en dat vertaalt zich. En daar zitten ook de welzijnsinstellingen, de ondersteuning van de welzijnsinstellingen bij. Wij hebben dus een sociaal wijkteam, zijn ja. wij opgestart. Ja. Nou, daar proberen we dus eigenlijk... Eerst even het domein, dan komen we op het wijkteam. Ja, het wijkdomein. Dus dat, dat is in grote lijnen het sociaal domein. En er gaat eigenlijk heel veel, uh, ook heel veel geld in om. Want het is ook werk en inkomen. Inkomen, dus mensen die geen werk hebben, krijgen een bijstandsuitkering. Nou, dat zit er ook in. Daar zit uh, de huishoudelijke hulp, zit daarin. Maar ook uh, de, de volksgezondheid zit daarin. Het ondersteunen van al die welzijnsorganisaties zit erin. De jeugdhulp, het Centrum Jeugd en Gezin, wat heel specifiek voor de jeugd is, zit daarin. Dus het is heel veelomvattend. Het is ongeveer, ik denk al bijna, een derde van onze begroting bestaat eigenlijk aan uitgaven in het sociale domein. Die worden voor een groot deel vergoed door de Rijksoverheid. En nou, dat is een beetje in grote lijnen. En het kantoor daarvan zit in Haarlem? Uh, nou ja... Uh, dat al een, al een de, ambtenaren, de ambtenaren zijn vanaf uh, 2015 zijn die al in Haarlem gesitueerd. Maar wat we vooral ook hebben, is dus daarom het sociale wijteam. Want we proberen dat juist in de wijken en bij de welzijnsorganisatie veel te beleggen. Dan nou, heb je daar een contract weer, een verlengingscontract... Getekend, lezen we in de krant. Samenwerksverbond Wonen, Welzijn en Zorg. Ja, dat is dan weer een speciale. Dat is Wonen, Welzijn en Zorg. Dat is dus een, een. Dat hebben we al jaren. Wij zijn als een van de eerste gemeenten gestart. Niet met een sociaal wijting, maar met een wijksteunpuntcentrum. Pluspunt in Nieuw Noord. En dan hebben we een project dat heet Ook Zandvoort. En daar werken de organisaties. Dus dat, dat is AMI. Dat is dus het, uh, ons bejaardentehuis. En ja. dat gaat SHDA, dat krijgt een nieuwe naam. Die zitten daarin. Daar zit Nieuw Unicum, zit daarin. Daar zit de, de Welzijnsorganisatie Pluspunt, zit daarin. De RIBW zit er ook ja, in. Ja, de RIBW zit er ook in. En, en de woningbouwvereniging. Ja. En daar werken wij in samen. Om dat product, eigenlijk ook Zandvoort, waarin mensen die moeilijk te been zijn, of met een, een, een achterstand, geestelijk, lichamelijk, samenwerken en allerlei dingen Eigenlijk een, een hands-on organisatie, echt gewoon dingen doen. Nou, dat was tien jaar, dat hebben we dus nu weer verlengd. We zijn daardoor ook in gesprek met elkaar gaan. Wat gaan we meer doen? Nou, daar is het tweede wijksteunpunt net begonnen eh, in, in, de een, in de blauwe tram. Ja, ja. Dat is ook heel positief. En we zijn nu bezig rond langer zelfstandig wonen. Om ook vanuit die disciplines, dus niet vanuit de gemeente gaat dat zeggen. We hebben nog een bepaald budget. Om rond langer zelfstandig wonen ook extra dingen te doen. En dan kan je het beste dat ook laten uitzoeken door die organisaties. En dat gaat over dus de zorg... Dat gaat over welzijn, dat gaat over wonen. Mensen met een beperking om die dat te laten doen. Oké, okay, wacht even. Uh, langer wonen. Dat betekent mensen die uh, niet zo valide zijn, die willen een uh, trap liften. Ja. Kan dat nog steeds bij de gemeente? Ja, uh, we hebben net uh, eigenlijk uh, die zin, uh, de blijverslening geïntroduceerd. We hebben starterslening voor jongeren. Ja. En nu hebben we ook de blijverslening geïnitieerd. Om mensen die langer dus in hun eigen huis. Of in een, een, een, een bepaald vorm van huren zitten. Om die de mogelijkheid geeft, die willen langer zelfstandig wonen. Dus die hebben voorzieningen nodig. Nou, dat heb je bij via de WMO. Kan je een aantal dingen regelen. Maar een heleboel mensen zeggen. Nou, ik zou ook graag, lijkt mij verstandiger dat ik beneden een slaapkamer maak, beneden een badkamer. Nou. Vaak hebben die mensen wel een lagere hypotheek, maar het is heel lastig om aan bijvoorbeeld een hypotheek te komen als je, als je, als je 75 bent. Daarom hebben we naast de starterslening ook de blijverslening gestart zodat mensen bijvoorbeeld zeggen van ik wil zo'n zo verbouwing doen, ik wil dus beneden gaan slapen, beneden mijn badkamer. Vervolgens kunnen ze daardoor kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen en dan kunnen ze zo een lening sluiten via de, via de gemeente. En dat gaat soepeler en sneller en makkelijker. En waar moet ik dan zijn in de gemeentehuis? Daar daar, bij de gemeentehuis, want daar kan je dat aanvragen, ja bij bij het loket, hè? Loket kan je loket, dat uh, ja. aanvragen. Ja. Mooi, Geweldig. hoor, mooi Ja, ja, ja en, en zo gaan wel. ze vanuit die die wonen, welzijn, zorg. Gaan we nog meer dingen doen? Eén ding wat ik zelf heel belangrijk vind. We hebben een bingo gehouden in, in de blauwe tram met, met ouderen. En wat er allemaal aan, aan, aan hulpmiddelen zijn. En dan blijkt toch gewoon dat er toch heel veel mensen niet weten, niet weten. dat er simpele dingen zijn. Dus ik, we zitten te kijken of we bijvoorbeeld misschien eens per kwartaal een, een, een soort van markt kunnen houden. Rond langer zelfstandig wonen op verschillende locaties. Dat mensen dat zien. Want soms kan je voor een paar honderd euro kan je al een voorziening treffen. Of ideeën opdoen. Dat dingen geregeld worden. Nou, dat is één van die dingen. En daarnaast gaan die partijen. Er ligt ook nog steeds een, een, toch wel een probleem tussen. Aan de ene kant de WMO-verstrekking. Van, vanuit de gemeente van huishoudelijk hulp. Versus dat mensen die, die, die, die, die lichamelijk minder worden. Hoe je dat combineert. Nou, die partijen gaan samenwerken. Ik denk dat we ook nog naar meer voorzieningen komen. Die laagdrempelig zijn. En waar iedereen heen kan. Dus ik denk dat het niet stopt. Bij nu de blauwe tram alleen. Maar dat we ook op andere locaties. Gewoon zaken moeten regelen. Het zou helemaal niet zo gek zijn als dat je lekker aan het winkelen bent. Dat je eigenlijk gewoon halverwege, als je wat ouder bent, dat je ergens gewoon naar binnen kan stappen. En voor een euro een kopje koffie kan halen. Ja. En dat, dat dan toevallig ook iemand is die je misschien wat kan vertellen over. van U woont langer zelfstandig zelf thuis wonen. Lukt dit het zijn de, Lukt het nog? Dit zijn de hulpmiddelen. Nou, dus, nice. dus we moeten gewoon kijken. En dat zou je misschien wel gewoon bij... Uh, Misschien moet je dat wel met, d. Nee, maar ik noem maar als voorbeeld kunnen afspreken. Nou, dat soort dingen, maar dat moet vooral vanuit die partijen komen. Dan kan er wel een, een ambtenaar op het raadhuis gaan verzinnen. Maar ik denk dat de creativiteit in de organisatie zit. En moet dat niet tijd op weer een folder of een krant uit te brengen? Ja, dat, daar zijn we ook mee bezig. We zijn ook bezig om die, die, uh, dat te doen. Maar er is al heel veel. Maar er, ik zeg, er moet niet bij. Er moet eerst af en dan iets nieuws. Dat het duidelijker en eenduidiger is tussen. Maar daar zit ook het sociale wijkteam. Die ook laagdrempelig is. Die bij mensen komt. Die moet je daar ook op afsturen. Dus op het moment dat je vaak een cliënt via de telefoon in het raad En die, die weet niet meer hoe het precies zit. Ja, dan moet je eigenlijk zeggen. Nou, daar moet er iemand moet, van het sociale wijkteam heen. Ja. Om het even kort te sluiten. Dat gaat kost even tijd, maar ik denk dat, dat investeren minder tijd kost als daarna al die rompslomp en dan het gevoel van die bureaucratie en het uiteindelijk alleen maar um, later zeggen. ja maar ik heb het niet gekregen en dat er dan vervolgens weer bij het heeft commissie Dus er komt. zou eigenlijk meer huisbezoek moeten komen? Ja, nog meer zeg maar. ja. Maar ja. oké, okay, dat, dat, zit, dat zit natuurlijk wel in het ja. sociale wijkteam. Ja. Wijk ja. uh, zijn we dat aan het opstarten? Ja. Ja. Ja. Het is niet jouw portefeuille, maar een van die klachten bijvoorbeeld van die Unicum is uh, de bereikbaarheid over de weg. Ja, nou ja, die klacht krijg ik, die komt wel in zo'n zo uh, en zorgoverleg aan de orde. Nou, daar wordt ook aan gewerkt. Hè. We, we gaan de nood, de openbare ruimte wordt aangenomen, dus t, we gaan heel veel wegen extra ja. opknappen. Ja. Nou, daar nemen we dit soort dingen echt mee. Want ja. het schijnt uh, niet goed te zijn. Nee, het is, het, is, het is niet altijd makkelijk. Ja, ik toevallig ben ik gisteren, met, met, met mijn kleinzoon, met, uh, was ik, met de kinderwagen was ik uh, onderweg. En dan, ik werd ook, dan word ik in de gaten gehouden. En toen kreeg ik meteen, toen zie je hoe moeilijk het soms ja, is om ja. je te bewegen. Maar dat, met zo'n kinderwagen heb je dat eigenlijk in het klein al. Dus dat was, vond ik ja, wel grappig. Ja. Dus het vraagt inderdaad extra aandacht. Ik heb zelf een keer uitgeprobeerd. Uh, ja, ja, ja, dat is heel goed. Met, met zo'n scootmobiel. Nou, het is, het is inderdaad. Ja, ja het, en het dat zou goed zijn. Worden. Dus misschien moeten we dat ook nog eens een keer gaan doen. Aan de hele maar ik denk dat het vooral dan, dan de, de, de, de beleidsambtenaren zouden moeten zijn die dit soort dingen bedenken. Want die, die zitten vaak achter die tekentafels. Ja, en ja, te bedenken absoluut, van hoe ja. iets moet worden. Dus, ja. uh, maar, dus misschien hele, wel een goed idee. De hele gemeente ja, ja, gaat een paar uur ja, een ja, laten uh, rijden. Ja, ja, ja, heel goed, lijkt me heel Leuk. goed. <laughs> <laughs> Goede foto. Ja, nou, echt post. Echt, posten, echt posten, ja. kan ons dan rondleiden. Dus, dus ja. Uh, ja. ja. Leuk. Goed, dan hebben we dat gehad. Uh, uh, natuurlijk zijn er nog een heleboel vragen. Maar belangrijk is, je begroting is uit. Ja. Ja, begroting is uit. En uh, het, is, het is de afsluitende begroting van deze periode. Ja, dat, ja ik vind hem... Uh, precies wat ik had gewild is gebeurd dus toen ik vier jaar geleden kwam hadden we allemaal geld tekort was het denk ik niet, ook niet helemaal transparant en duidelijk hoe het allemaal in elkaar uh, stak, nou daar hebben we veel tijd en energie in gestoken we, we moesten bezuinigen we, we wilden een kerntaken discussie doen die is dan wel afgefloten, maar uiteindelijk heeft die discussie wel heel veel materiaal opgeleverd waardoor je ook nog eens kijkt naar budgetten en hoe je daarmee om moet gaan en nou uiteindelijk met de positieve economie hebben we nu meer dan een sluitende begroting. We gaan investeren. En dit, dit college zegt ook van we willen op stoom blijven. Dus we gaan ook echt investeren op meerjarig. Dat zijn investeringen in de openbare ruimte. Tot, tot eigenlijk in tien jaar tijd 50 miljoen. Hè, in riool en Wegen straten. Dat, dat gaat ook nog met de burgers samen. We gaan investeren, willen we investeren in de boulevard. Maar we willen ook investeren in de sport. Nou, we hebben een strategische investeringsagenda. Daar is goed over nagedacht. en Daar hebben we een aantal items benoemd. Dat is toeristisch-economische items. Maar ook rond, uh, de items rond onze eigen woon- en leefomgeving. Ja, ja. Nou, de, dat gaat heel mooi. Er zit dus 10 miljoen in de pot nu. En daar moeten we behoedzaam mee omgaan. En de bedoeling is ook dat niet alleen die pot dat uitgegeven wordt. Maar dat we ook daarnaast subsidies ophalen. Zodat we het kunnen ja, multiplyen, noemen ja, ja. we dat. Ja. Dus, even, Het klinkt gunstig. De muziekje naar. Muziek, ja. Klinkt gunstig. Ja, even tussendoorje. Ja. Ga even eerst. Die App met appetite. Um, we zitten te praten. He? He? Toepasselijk, he? Ja. We zitten te praten met. Uh, ...Gertje Bluis. Natuurlijk over. Uh, de begroting voor het komend jaar. Um, je zei het, uh, er is geld. Er is veel geld. Ja, ja er is geld omdat we, denk ik. Uh, anders begroten. Dat, dat de systematiek wordt hebben aangepast. We, we hadden heel veel. van die potjes. Noem ik dat altijd, maar een beetje onzichtbaar. Ja, en die heb je wel of niet nodig. Nou, als je dat opnieuw rangschikt. En uiteindelijk, potjes zijn leuk. Maar als je te veel hebt, dan geef je dus te weinig uit. En uiteindelijk zijn de burgers die het be betalen. En we hadden achterstanden in onderhoud. En we, wilden, we hebben een ambitie om extra dingen te doen. Dus moet je opnieuw het evenwicht zoeken tussen die, die, die kosten aan de ene kant en de opbrengst aan de andere kant. Nou, daar ben ik drie jaar mee bezig geweest. En dat is er nu. Maar het is wel van belang om dat ook die balans te houden. Want het probleem is altijd... op het moment dat er bezuinigd moet worden in de overheid... gaan ze in ineens heel hard bezuinigen. Dat houden ze dan eigenlijk al te lang vol. Wat ook weer niet goed is voor de economie. Het kabinet heeft dat ook gedaan. En nou zijn we in ineens weer in de gloria. Maar dat, als we dat anders hadden gedaan... hadden we minder in de put hoeven te zitten. Dus wat ik probeer te doen als wethouder van Financiën... die balans erin te houden. Dus nu niet ook alles maar zomaar uit te geven balans te houden. Ik heb ook kengetallen toegevoegd om dat ook te kunnen blijven monitoren. Er zo zometeen op. Over solvabiliteit, nou, allemaal ingewikkelde getallen, maar je moet het in de gaten houden. Dus het is ook de kunst om, als je geld hebt, het niet allemaal zomaar uit te geven, maar ook andere partijen te motiveren dat ze bijdragen. Dus, dus als je zegt, wij, we hebben, er komt nu een sportnota aan, we hebben de, met name mijn eigen fractie heeft gezegd, bij de, als, als er nou ruimte is, ga dan ook wat extra investeren in sport. He, er zijn nog steeds discussies over uh, de bij de hockey, die zouden het liefst zo'n waterveld willen hebben. Er is altijd nog steeds over die tennishal. Dan zeg ik, ja, ik vind het allemaal prima, maar kijk ook wat kunnen de partijen zelf doen maar en bewaar dat die, evenwicht. Die post die je nu noemt, euh, zoals de bedrijventerrein Nieuw Noord, <coughs> sport, duurzaamheid en dergelijke, heb je nu als PM begonnen. Ja, ja, dat heb ik bewust gedaan, omdat dat nog ingevuld moet worden. Er, er, er, we hebben wel ingevuld voor de boulevard al 3,5 miljoen, of 4 miljoen. Bouw, euh, Paulus Lood. Ja, Paulus Lood, maar ook het middenstuk, dus ook ja. van Vauwseplein, om dat versneld te gaan opknappen. Dat staat al heel lang in de planning. Daar is ook in die, die, die beheers- en onderhoudsplannen rekening mee gehouden, maar we willen daar extra investeert, zodat het net zo mooi wordt als het stationsplein. Ja, want dat is echt heel ja, mooi. Dus, en we, we hebben al extra geld nu gegeven, ja. het Venemaplein, dat ligt er ook al 30, 40 jaar ja. bij. Ja, dus voor mezelf vind ik dat natuurlijk als wethouder, die over de financiën gaat en soms ook met die project zit, vind ik dat natuurlijk wel fantastisch dat ik dat uh, eigenlijk uh, in die combinatie uh, mooi kan regelen. Maar eigenlijk heb je ook een, uh, een, een strafpuntje gekregen van de provincie dat je te zuinig bent. Uh, ik lees dat de provincie toezichthouder heeft gezegd... nou, nu het goed gaat, mag je wel eens wat extra ja, uitgeven. Ja, dat, dat heeft hij gemeld. Maar toen hadden wij de strategische investeringsagenda al. Dus wat dat betreft waren wij wel op tijd met schakelen, meneer, meneer Joustra. Maar hij, maar, hij, hij bent te zuinig. Ja, nou, maar Dat gaf ik net aan. Ja. Ik, ik gaf zelf aan... We zijn ook, met, toen we starten meteen gaan zeggen, oké, okay, die kerntaak kwamen we al heel snel achter. Ja, maar wat levert dat nou op? We moeten investeren en dat, dat is feitelijk gebeurd. Dat is al gebeurd bij de stationsplein. Hadden we subsidie van de provincie, hebben we vervolgens ook zelf extra... Geïnvesteerd. Dus dat is de, het begin al van... Maar je moet dat, en, maar je moet oh, dat wel... Ik vind het wel een compliment als gezegd wordt... dat een wethouder van financiën hoort ja, zuinig zijn. Ja. zijn, maar inderdaad beleidsmatig... heel slim bezig zijn. Want dat is zeg ik... Je kan het maar één keer uitgeven, het geld. Ja, precies. Dus, en we hebben het mooie van Sanford is nu dat we structureel... Uh, wat middelen over hebben. Ook uh, de ambtelijke samenwerking gaat ook... structureel een voordeel opleveren. Dus dat heeft ook zijn bedrijfseconomische... voordelen kan het hebben... En we hebben incidenteel geld. Dus we kunnen mooi die combinatie maken. Maar nou de inkomsten, belastingen. Ja. Wat zijn jouw plannen voor het? de nou, komende jaar, komende jaar is, is toch nog een... Uh, ondanks dat we dus heel veel moeten investeren... gaan we toch nog uh, wat uh, de woonlasten verlagen. Uh, we Je gaan... Wel. We gaan dus wel, we gaan wel de rioolrechten gaan ietsje omhoog omdat we extra moeten investeren met 1% boven de inflatie. De OZB en de inflatie is 1,4%. 1,4%. De OZB die blijft feitelijk ook alleen maar de inflatie en die blijft gelijk. Dus, ook 1,4%. Ja, dus als de huizen worden wel duurder in Zalvo, maar dat gaat niet extra omhoog. En de, de reinigingsrechten gaan naar beneden. En per saldo geeft dat toch een klein en, voordeeltje voor de burger. En die afvalstoffen, ja. Ja. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat zakt ja. met 8%. Ja, met 8%. En daardoor kunnen we dan wel zou ik zeggen dat we toch iets aan lastenverlichting nou, dat doen. Dat was ook de wens... Ja. De en daar, ook. Zit ook, daar zit wel weer, ook weer een verhalen voor. Daar zaten allemaal potjes achter. En we moeten.. Uh kostendekkende tarieven hebben die moeten kostendekkend zijn Ik zeg, dan heb je ook geen potje nodig want je moet gewoon zorgen in je beleid dat je elk jaar die kostendekkendheid in de gaten haalt dan heb je ook geen buffers nodig van, van miljoenen die we hadden om dat te doen en dan kan je ook zeggen van dat geld moet je gewoon gebruiken dus en als het dan beter gaat geef je ook daarvoor iets terug aan de burgers maar je houdt dat wel in de gaten bij de afvalstoffenheffing komt nu een, een nota gemaakt om dat ook te verduurzamen uh, dat moet wel gerealiseerd worden, want verduurzamen is niet alleen verduurzamen, het is ook, wordt daardoor goedkoper. Ja. Maar dat, dus we gaan het nu naar beneden brengen. Dat betekent ook wel de inspanningsverplichting van ons allen om die verduurzaming rond te krijgen. En dat is juist het mooie. Als je met geld bezig bent, dan ben je eigenlijk, het geld is eigenlijk heeft een dynamiek. En elke, Achter elke euro in die begroting zit dynamiek. En er zit beleving en emotie achter. En zo moet je de financiën ja, dan... doen. Halleluja. Nee, maar zo moet je het doen. En dan, dan, dan is het ook leuk om de portefeuille financiën te hebben. Maar, maar uh, geachte wethouder, als het dan staat in de stukken. We moeten uh, uh, Zandvoort meer als Amsterdam Beach op de kaart gaan zetten. Dan heb ik een probleem. Dan heb jij een probleem. Maar dat is, niet, dat is één regel. hè? Want het, het blijft Zandvoort aan zee. En, en wij kunnen profiteren van dat, dat in de toeristische... dat het Amsterdam waar, Beach... Ja, in... Waarom moet je dat in de begroting zetten? wil Amsterdam Beach op de kaart zetten? Uh, Omdat om we da daar wel afspraken over hebben gemaakt... dat we die naam gebruiken als een payoff in Zandvoort. Dus dan moet je hem ook noemen. Dan moet je niet zeggen van ik noem hem niet. En voor de ene is het Amsterdam Beach... en voor de andere is het Zandvoort aan Zee. En dat gaat prima samen. Kijkt u maar als u het stationsplein oploopt... u kijkt naar links ziet u en ziet die Zandvoort aan Zee... en rechts ziet die Amsterdam Beach. En iedereen vindt dat fantastisch. Ik vind het mooi om te, te lezen. Maar ik blijf Zalvoort aan zee zeggen. Zeg het dan ook? Ik zeg het ook steeds: Zalvoort aan zee. En het is ook prima. Maar dat als een ambitie is, ja, dat, dat is wel een, een slogan. Ik zeg het altijd maar een pay-off. Het is maar een klein Wat ik belangrijk vind in de begroting is jullie uitspraak. We streven naar minder regelgeving, meer vertrouwen en grotere efficiëntie. Ja, nou, daar is nog wel een hoop aan te doen. Dat bedoel ik. Nou, en, en, ik zou bijna zeggen, van als, ik, als, als, als CDN als de verkiezingen wint, en eens een keer met vier of vijf zetels erin komt, dan kunnen we er echt eens wat aan doen. Want daar moet echt veel aan gebeuren. Uh, als je ziet hoeveel regelgeving wij hebben. De, de, de discussie over, uh, ik ga er niet verder in, inhoudelijk op in, maar over uh, wel of geen strandfeest. En vervolgens moeten daar allerlei porten bijgehaald worden. Uh, Joop, maar de wind die lost het op. E e de, en de, Stoppen, nee, nee, maar, we hebben veel te veel ingewikkelde regels. We hebben ze ook in de WMO ook veel te re regels. Wat we regels. Dus, hoe je het dus oplost bijvoorbeeld in de WMO, in de zorg. Dat je zegt, nou we gaan gewoon kantelen. We gaan dus eigen voorzieningen, gaan we laagdrempelig maken en voor iedereen toegankelijk. En dan hebben we in een ene veel minder regels nodig. Ja, nou, volgens mij moeten we een hele omslag maken. Kun je dat zelf re allemaal regelen? Dat nou, is het niet wettelijk. Dat is wel wettelijk. In de zorg is nu gezegd, wettelijk ook, dat dat mag. Dus dan is het ook goed om te regelen. Want je krijgt die regels niet we allemaal weg. Want ze staan allemaal op papier. En om ze te vereenvoudigen... ...ben ik alleen maar... ...in mijn 40 jaar ervaring... ...dat het meer is geworden. Dus je moet gewoon heel anders gaan Worden denken. ben niet gek van al die regels. Ja, ik, nou, maar ik ben wel in de politiek gegaan om daar wat aan te doen. Maar ik... Zou misschien in de volgende periode iets meer maar... daar uh, aan moeten gaan doen. En dan ook... Maar je bent wethouder. Dan kan je toch voorstellen komen van afschaffen die handel. Ik probeer in de zorg. Ben ik heel nadrukkelijk bezig met die koonteling. Het uh, opstarten van zo'n sociaal wijking, waar je zegt, zegt tegen de sociale wijking. jullie mogen initiëren, daar zijn we ook volop mee bezig. Dus ik probeer het echt wel vanuit mijn portefeuille te doen. Maar ik denk vooral in de, in de ruimtelijke ordening, uh, bij het handhaven... Ja. dat het allemaal heel ingewikkeld is. Als je ruimtelijke ordening kijkt en je gaat al, dat allemaal lezen... het is op drie manieren uit te leggen, ja. die, al die regelgeving. En dan, zijn we nog niet, dan hebben we het ene nog niet goed onder controle... en dan krijgen we het volgende systeem. Nu krijgen we weer de omgevingswet. Maar, maar wethouder, daar heb je toch de hele Politiek heb je achter je staan, de gemeenteraad. Achter je staan, ja maar het is niet. De, de, de, de, ik heb nog de duizenden ambtenaren in Den Haag zitten. Maar het is het is knokken. Het is vechten tegen de bierkaai een beetje, maar daar moet je wel uh, blijven aan denken en, en handen. Maar het is niet makkelijk, uh, meneer Haustra. Ja, u is, hebt zelf ook huis. in de politiek gezeten ja, en u weet zelf hoe moeilijk het is om dat te veranderen, maar je moet er wel steeds de mee bezig zijn. Wel. Nou, je, je moet gewoon eigenlijk heel anders gaan denken, je moet het versimpelen. Waar, waarom doen we dingen, waarom zijn we op aarde om dingen leuk te doen en aardig neer te zetten en niet ingewikkeld te maken? Maar dat gebeurt wel. Ja. Ja. Dus je moet een beetje idealistisch zijn, ook als wethouder. En terecht. Ja. Ja? Ja. En terecht. Ja. En er komt een extra inzet op uh, preventie en handhaving handhaving? Daar, uh, daar, daar uh, dat zit bij, denk ik, bij, uh, bij meneer Meijer in zijn portefeuille en bij meneer Demmers. Ja. En uh, daar gaat bijvoorbeeld rond bestemmingsplannen, uh, komt er eerder als een, een, een meeting om eens te kijken van ja, hoe kunnen we... Meneer Demmers noemt dat uh, programmatisch handhaven. Uh, dus op de boulevard. Ja, dus... Uh, ja, nou, daar moet je gewoon... Ja, ik denk dat je gewoon veel meer om dezelfde tijd gewoon keihard moet optreden. Gewoon ja. daar moet gaan staan. En ja. dan ja. Maar dat nemen wij bijvoorbeeld in het CDA-verkiezingsprogramma. Dan gaan we daar een aparte paragraaf ja, aan bewijden. Je zit hier als wethouder. Ja, ik zit hier als als wethouder. wethouder. Ik, maar ik ben geen wethouder van handhaving. Ik zeg het regelmatig. Je moet gewoon daar gaan staan. Je moet eigenlijk, net zoals je dat vroeger deed toen wij naar school reden En het werd donkerder. Ja. Wat stond er dan? Dan wist je dat er... Licht voor de licht. Na het gevolg dat ze er stonden. Gevolg was, je zei tegen je, je oude heer... Zei, Pap, wil je even mijn verlichting weer maken? En het had ook een preventieve werking. Nou, dat missen we nu een beetje. Ja. We hebben ondertussen zoveel fietspanen neergelegd... dat we niet meer weten of we links of rechts moeten rijden. Kijk maar bijvoorbeeld bij de, bij de Rooms katholieke Kerk. Nou, dat, dat is een spaghetti-bord. Niemand weet het meer. Volgens mij kan je beter geen fietspanen neerleggen... want ze fietsen toch overal. Ja, ze fietsen toch op de stoel. Op de stoep. Dus meneer en zal toch meer moeten op gaan treden, denk ik weer. Maar we hebben geen meneer agent meer, want we hebben dan weer andere staat. mensen het daarvoor. Was, vroeger hadden we meneer en en die kenden je ouders ook goed. Ja, dus ja. dat is En als je dat ja, kreeg, en dan, kreeg je, en dan kreeg je van je ouders nog een keer, een op. keer op je laas. Ja, zo ja, was ja, dat, ja. Maar is dus, niet uh, meer nou, zo. Nou, dus dat moeten we weer naar terug. Dus, ja. uh, maar. Uh, je, gaat, je gaat een heleboel doen, althans het college gaat een heleboel doen voorstellen. Uh, Revitalisering van de boulevard Paulusloot, van uh, de boulevard de Favosje. Ja. Uh, kortom, er komt nog een visie ook op de economie uh, van Zandvoort. Ja, er is, uh, de, econo ja de economie. Ja, nou, daar is bijvoorbeeld het bedrijventerrein al een mooi voorbeeld van. Ja. Daar wordt de bestemmers van volgende maand behandeld, dus daar gaan we een nieuw bedrijventerrein. En er zit ook volkshuisvesting. Dus, en voor mijzelf is het leuke. Van die, dat, dat ik dus nu weer een andere portefeuille. Ik heb dus nu ook volkshuisvesting. En daar ben ik mee bezig. Om nog eind van dit jaar een nota te hebben. Dat we dat de hele volkshuisvestelijke opgave. Voor de komende tien jaar. Goed in beeld hebben. Vaak wordt er. Uh, Vanuit projecten wordt dat gestuurd. Hè. Dan heb je een project en wat is daar dan mogelijk? Ik heb gezegd van nee, we moeten het vanuit volkshuisvestelijke opgave. Huur en koop bekijken. En kijken of we dat kunnen invullen. Nou, daar is het project uh, Bedrijventrein Nieuw Noord met het Corredex een hele belangrijke in. En ik hoop wel eigenlijk dat ik nog voor de verkiezingen. Dat we daar de goede basis voor hebben neergelegd. En dan heb ik dat ook netjes afgesloten. En volgens mij heb ik dan bijna al... Ja, beloftes goed, beloftes hebben we ingevuld, denk ja. ik. Want, ja. Dus dat, daar wil ik dan wel graag over worden aangesproken. En als, wat ik niet heb gedaan, dat zal ik dan moeten proberen te verdedigen. Daar mogen ze mee komen tijdens de verkiezingen. Daar mogen ze me op aanspreken. Huurwoningen. Huurwoningen. Voor uh, mensen met weinig inkomen. Die zijn er niet. Of ja. weinig. Ja, ja, wat er aan de hand is... de RAP heet dat, dat is een, een, een die dat allemaal uitzoekt. En feitelijk staat daarin, dat het heeft, gemeente, feitelijk hebben we voldoende huurwoningen. Alleen de doorstroming en wie erin wonen, dus voor wie is het en wie heeft er een huurwoning nodig, wie heeft er een koopwoning nodig, dat is niet goed geregeld. Daarnaast zeg ik wel, ik denk dat het heel goed is dat we nog uh, voor jongeren starterswoningen, een aantal bouwen. Ik denk, is dat scheef huren dan ook? Dat is, dat is ook scheef huren, maar dat is ook doorstromen. Dat is het doorstromen van... Nou en dat, doet, dat is het grappige. Dat doet de kei toch wel aardig met dat passend wonen. Dat is toch wel een succes. Want het is nu toch wel zo dat ze in Haarlem dat nu ook gaan doen. Ja. Alleen dat moet nog verder uitgebouwd worden. Dan moeten woningen nog beter geschikt maken. Dus dat langer zelfstandig wonen. Dus je krijgt die transformatie in die woningen. Er moet nog wel wat bijgebouwd worden. Maar er is veel meer behoefte aan... Goedkoop, koop- en, en, en midden, midden, middenkoopwoningen. En ook duurdere. En, en jongeren, dus, jongeren, jongeren. En, jongeren, en, en jongeren, jongeren, vooral jongeren. Maar ik denk dat we voor de jongeren... ...in de starterswoningen dat moeten bouwen. Er is een nieuwe huisvestingsverordening... Is er, ...wordt er aangenomen. Daar hebben we ook de kans om voor starters... En voor jongeren te labelen en voor ouderen te labelen. En dat gebeurt op het traject Cortex. Ja, nou daar, daar, daar, zit, daar zit dus een combinatie. Daar hebben we dus nog te maken met een verplaatsing van, van bedrijven. Uh, en we hebben het terrein van de Cortex van de Kei. Dus we proberen een mooie mix daar neer te leggen. Zodat we eigenlijk. Wij, wij dienen ongeveer 450 woningen de komende 10 jaar bij te bouwen. Waar bouw je dat? Nou. Ik denk dat op het Coredex terrein en bij het AWCD met, met de bedrijfswoning mee dat we daar zo'n 240 woningen zouden kunnen bouwen. En dan hebben we eigenlijk onze eerste basis al gelegd. Maar meerdere terreinen heb je niet meer. Nou, dan heb je nog het Watertorenplein. Ja. Dan heb je nog uh, het Badhuisplein, entree Zandvoort, de passagepanden die in principe staan genoemd om, om bebouwd te worden. En dan kan je nog naar een stukje optimalisatie in, in woonwijken gaan kijken. Dus we komen er toch nog wel aan aardig en gelukkig. Je hebt natuurlijk erg veel woningen die uh, als tweede woning worden gebruikt hier in Zandvoort Nou, daar loopt niet in Zandvoort ja. wonen. Precies, daar loopt dus nu ook een zijn we ook aan het uitzoeken, omdat uh, dat. ...te bekijken hoe, hoe, hoe is dat. Dat, uh, dat hoort ook wel bij Zandvoort. Uh, dus daar hebben we, dat moet ook een gezonde mix blijven. Maar we moeten... in een zomerhuis we... wonen. Ja, en, sorry? Vroeger woonden wij in zomerhuis. ja maar dat, Kijk, maar dat, dat mag. Hè. Je mag dus verhuren... ...als je in je eigen woning... ...en, en dat jij ja. dan in een zomerhuis gaat wonen... ...of dat je dan vroeger in de Schuur, zelfs uh, ja, ja, ja, ja, in, ...in de tranen dan bij ons was dat... Wij deden dat niet hoor. Wij bluizen waren afwijkend daarin. Wij woonden daar niet in. Maar ik zag geen namen van Noem maar Die deden dat ja. Nee, maar het, we moeten wel in de gaten houden dat het niet uit de hand loopt. Je ziet dus nu echt dat er uh, appartementen complexen worden voor de verhuur. Daar hoort ook een bepaald beleid, want dan ben je eigenlijk een pensioen. Ja. Nou, dat zijn ze dan weer niet, dus dat moeten ze zich, nou, daar zijn we mee bezig, dat uit aan het zoeken. Maar het hoort wel... Kijk, ze betalen wel belasting, voor hun belasting. Ja, maar eh, nee, je, ja, moet, je onttrekt wel woningen voor ja, de ja, ja. Dus je moet het, daar, daar gaan we dus ook een visie op. Daar is al een visie op, waar we gaan kijken van wat, wat, wat, hoe is dat nu zich aan het ontwikkelen. Maar het hoort wel bij antwoord. Ik zeg niet van, dat, dat je daar allemaal mee moet stoppen. Want dat hoort bij de economie van dus we moeten, Maar we moeten vooral in ons, uh, ja, in ons beleid... en het aansturen duidelijk aangeven... dit willen we wel en dit willen we niet. En als we zeggen van deze woning is goed dat u hem verbouwt... maar u bouwt er vier appartementen in... dan gaat u die netjes huren... U kunt ze ook aan jongeren vuren. Nee, ze willen ze dan aan, aan toeristen vuren. Ja, nee zeg, het ze ja. zijn woningen en het blijven woningen. Dus u mag ze van mij verhuren. maar dan, dan aan toeristen. Nou, dan kan je daar nog wel aan, uh, over nadenken wat short stay. Omdat je ook steeds meer mensen hebt die voor een half jaar ergens zijn. Maar ik vind dat ze wel feitelijk ingeschreven zouden moeten zijn in Zandvoort. Want uiteindelijk heeft het ook met ons hele huishoudboekje te maken. Want anders, kijk wij krijgen in het geld vanuit Den Haag om... Scholen te regelen, ja. de straten te onderhouden. Ja. Maar als het alleen nog maar. Stel dat er alleen nog maar toeristen zouden wonen, dan zou je daar dat mee terug moeten verdienen. Maar dat is. Dat is een bepaalde verhouding. We hebben scholen omdat er kinderen zijn. En ouder, zorg omdat we ouder hebben. En dus die verhouding moeten we goed in de gaten houden. Ja, dat, dat is dus ook nog een opgave. Dus daar ga ik ook nog mee aan de gang. Daarom. Nog start te doen. Ja, Daarom, noem ik het. Ja, heel goed, meneer Joustra. Meneer Bluis. Ik ben nu zeer herkentelijk voor je komst. Ja, ik hoop dat ik wat uh, We heb kunnen uitleggen. We zijn nu wat wijzig geworden. Ja? Ja. Ja. ja, dankjewel voor het gesprek. Het was een heel leuk gesprek. Dankjewel. Bedankt. natuurlijk een uh, heerlijke toepasselijke muziek van Driftburg, ja. The Journey. Uh, ja, en dan gaan we praten erover. The Journey of Life. Yeah. Dat is heel bijzonder, is dat? Want we praten nu met uh, Monique van de Zwart. Goedemorgen Monique. Goedemorgen. Leuk dat ik er mag komen. Ja. Hoe je innerlijke kracht moet vinden. Ja, kan vinden. Dat klopt. Of wil vinden. Dat klopt. En jij, jij euh, zit op de, de Zeestraat, 24, met je praktijk? Ja, ik huur daar een ruimte. Ja. Een uh, ruimte van uh, Ingeborg Engelsbergen. Ingeborg ja. ja, dat moet ik wel even vermelden. Ja. Dus, dat klopt. Want uh, eigenlijk wat jij doet, dat is... Uh... ...mensen bewust maken van een unieke, authentieke, innerlijke wereld. Ja, Pieter, Pieter is heel erg benieuwd wat, wat, ja, wat, is wat dat, dat inhoudt. Wat, wat, wat is dat? Dat is iets wat iedereen in zich heeft. Ik ook? Iedereen. Oh. Ja, jij hoort er ook bij. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Het is een... Uh, weet je, als je vroeger... Uh, als, wanneer je klein bent... ...dan uh, word je eigenlijk perfect geboren als kind... En op een gegeven moment. Dan ga je dingen volgens je ouders fout doen. Dat wil die zeggen. Je zin stop, bijvoorbeeld. Of uh, een van de beste voorbeelden vind ik eigenlijk nog. Als je, en dat geldt eigenlijk voor meisjes. Maar vooral voor jongens. Van jongen. Je moet niet zo huilen. Dat is niet mannelijk. Dat, dat hoort niet dat bij hoort een, een jongen. Niet bij nee. een jongen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan gaat die jongen. Gaat een ander gedrag. Getonen, waardoor die wel geaccepteerd wordt. Dus eigenlijk, dat iets wat hij eigenlijk is, is niet goed. Dus ja, wat gaat hij dan doen? Uh, uh, hij gaat zich zo gedragen dat moeder zegt: Nou, nu ben je goed bezig. En die emotie die dan hier zit, die wordt eigenlijk geblokkeerd. En daarbovenop. Je moet bijvoorbeeld een grijze sluier. Ja, sluiers. heel goed. Ja, ik heb mijn werk. Heel goed. Ja. En daarbovenop komen allemaal weer sluiers met andere gebeurtenissen. Dus die niet geaccepteerd worden van het werkelijke zelf. Het werkelijke kind zijn. Nou ben je op een gegeven moment word je ouder. En het gaat maar door en het gaat maar door. En je wordt steeds meer van jezelf verwijderd. En de journeytherapie wil dus eigenlijk... Weer naar het onbewuste gaan om al die sluiers weg te halen, zodat je de kans krijgt dat het werkelijke zelf weer daar het is. Het kind zijn, zeg maar het eigenlijk. Het kind zijn, zoals je, zoals je toen was. Toen was. Ja, dat ben ik aan het dementeren? Mm, dat zijn niet mijn woorden. Dan, dan heb ik geen sluiers meer. Nee, maar goed je kan ze weghalen ja. behalve als je... ja met dementie is het natuurlijk een heel ander verhaal want uh, ja dan weet ik niet of je nog bij je onbewuste terecht kan. Wel te bij het kind zijn, wel bij het kind zijn ja. kom je vaak weer terug ja dat wel, ook, mensen gaan alweer weer terug naar het kind zijn hè, ja. als ze dement zijn ja. Ja. Maar goed, jij zegt, ik ben de geestelijke gezondheidsdienst, doe je. Je bent therapeut, je bent persoonlijk coach. Mensen komen bij je en die zeggen, uh, help me eens eventjes. Ik zit in een probleem of ik heb een naar gevoel, of ik zit niet goed in mijn lijf. Ja. En die komen bij jou. En die komen bij mij. En dan kijk je eerst. Ja. Uh, nou, nee. Uh, Wij gaan Nee, helemaal niet. Oh. Uh, ik laat, laat het gaan. gebeuren. Uh, ze komen binnen en ze lopen ergens tegenaan waar ze niet uitkomen. Ze zitten als het ware kan je vast. voorbeeld noemen? Hmm. Ja, er zijn zoveel Overwerkt voorbeelden. Onverwerkt verdriet? Of, ja, of, uh, of ze lopen in ieder geval ergens mee vast. Met een relatie, met een, uh, met een uh, persoon. Waar ze dus ja, niet verder mee komen. Ze willen graag verder, maar ze kunnen niet verder. En dan gaan we in het om, dan gaan we een meditatie nemen met z'n tweetjes. En we, la, we kijken dus op de bodem wat daar zit. Wat hun is, blokkeert. Psycholoog. Therapeut, psycholoog. Het, is, we het zijn een, allemaal labels. We hoeven maar, niet op een bed te gaan liggen? Nee, en, uh, nee. het is, het is praten, een puur natuur ook, iets. Ah? Nou het zijn eigenlijk. Uh, als je in de meditatie zit. Ga ik alleen maar vragen stellen. Ja. En dat maakt hun bewust. En dat. Uh, brengen hun weer omhoog. Van oh. Zo zit het in elkaar. En uh, meestal gaat het om iets. Wat niet geuit is. Dus moeder heeft iets gedaan. Bijvoorbeeld. En dat hebben ze nooit kunnen zeggen tegen moeder. En in die meditatie. Wordt dat wel gezegd. En dan wordt het geuit en dan wordt het ook vergeven. En doordat, eigenlijk, doordat je het begrijpt, vergeef je eigenlijk al vanzelf. En vergeven doe je niet voor die andere persoon, maar eigenlijk voor jezelf. Zodat jij weer verder kunt. En dat werkt heel erg mooi. Bevrijdend. Bevrijdend. Is, ja. Ze zijn echt totaal opgelucht. Ja, als ik de recensies lees... Uh... ...van jouw werk, dan is het van... ...ik ben door alle ramen heen gesprongen... ...ik ben nu vrij. Dat is heel mooi gezegd. Ja, zo staat het als een recensie... ...van een zeer dankbaar persoon. Ja, dat klopt. Ja, ja ze zijn ook gigantisch... Uh, ...blij... ...als ze eindelijk erachter zijn gekomen... Na, ...vaak na jaren... Wat die, sluier was. ...wat die sluier was. En als je al die sluiers... ...opneemt... Ja, dan kom je gewoon bij je eigenlijke bij waarde. Ja, ja, precies. Je komt bij jezelf terecht. En niet meer de maskers opgezet die je allemaal hebt gebruikt om te zijn wat een, om ander wil, om een ander wil dat je zou moeten zijn juist. Zeg maar. ja. juist dat is het dat begint natuurlijk als kind zijnde al en dat groeit naarmate je ouder wordt en ja je moet niet zoveel make-up opdoen je moet niet uh, ja. die snoer laten staan uh, je moet niet het sla je allemaal op niet, niet, niet, op niet. niet. Oh, nou, ja. Ja. en als je dan hebt gezegd tegen je ouders van ik laat die snoer staan is er niks aan de hand nee. want je hebt je emotie ja. geuit ja. maar ja niet iedereen kan dat. Niet iedereen nee. kan dat. En die zit vast. En als je dat weer gewoon lekker kan laten vloeien. Dus ga eens uit van je innerlijke kracht. Juist. Je hebt meer kracht dan je hebt meer je. Kracht, denkt, je hebt veel meer kracht in, in je. Veel meer. Nu heb je hebt er ook een boek over geschreven. Ja. Ik en dat heb... boek is te koop. Dat boek is te koop. Uh, bij Bruna Zandvoort, in ieder geval. En waar ik best wel ben ik heel erg blij mee ben in Scheltema in Amsterdam... want dat is een van de grootste zaken van Nederland... zowel de grootste van Amsterdam. En hij is natuurlijk bijna op ieder website is hij te koop. En mijn boek heet Arunachala. Arunachala. En wat betekent dat dan? Arunachala is de heilige berg in India... en daar ontdekte ik dus een blokkade bij mij... ...die ik dus 56 jaar heb meegedragen. Oké. Okay. En uh, door daarbij te kunnen komen... ...eindelijk... ...net wat je zegt... Het, het, ...56 jaar heb ik dat meegelopen... ...is als een rode draad... ...door mijn hele leven heen... Ge, ...gewouweld... ...als een dikke bol wol... ...en door die draad uit elkaar te halen... ...door verschillende processen... ...die ik dus heb gedaan... ...want ook een journey practitioner... ...gaat door processen heen... ...die weet precies hoe of wat... ...en eindelijk mocht ik het draadje vinden... ...wat dus mijn hele leven heeft meegedragen. En dat en gebeurde bij die berg. En dat gebeurde bij de Aranangela. En daarom heb ik het boek ook Aranangela genoemd. En daaronder heb ik gezegd... Uh, ...een opgelost mysterie vanuit mijn ziel. Ja, want anders nu, kan je er niet bij komen. Nu zijn er luisteraars en die zeggen van... ...dit is interessant, ik wil er meer van weten... Ik heb ook een blokkade of ik heb een sluier. Uh, je doet het niet alleen. Je hebt meerdere mensen, heb ik gezien. die meehelpen. Uh, ik zag in ieder geval een video. dat je nu met z'n drieën aan het praten waren. Ja, klopt. Dus ik neem aan dat het dus meerdere mensen zijn. die je helpen. Uh, die kunnen helpen. Die kunnen helpen. Kijk, kijk, Monique. Uh, kijk, dit is het boek, waar... uh, Pieter. Kijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik had het al gezien kijk, op de, op de ja. website. Ja. Uh, hoe kunnen ze jou bereiken? En waar kunnen ze jou bereiken? Ze kunnen me altijd bereiken op de website. Ja. www.journeyforlife.nl ja. ja. Ze kunnen ook op Google Monique van der Zwart inklikken. Ja. En ze kunnen altijd op mijn... Uh... Kunnen ze je ook bellen? Ze kunnen maar bellen, natuurlijk. En mijn telefoonnummer is 06-571-68318. Gaan we halen, 06-571-68318. En je bent gehuisvest, Zeestraat 24. Dus als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, die zeggen ik wil iets meer weten. Ik voel ook sluiers, ga naar Monique toe. En Monique is een aandachtig luisteraar en stelt de goede vragen. En je komt er heel opgelucht vandaan. Je doet niet in één keer zo'n gesprek, dat zijn meerdere gesprekken. Ja. Het is meestal zoveel. Het legt er een beetje aan wat de persoon zelf al allemaal uh, verwerkt. En, maar meestal heb je echt wel een proces of vier, vijf nodig. En hoe lang wil duurt je zo'n gesprek ongeveer dan? Uh, het is zo'n gebeurtenis, of zo'n proces, ja. gaan we meestal uit van twee uur. Twee uur. Ja, ja, ja. anderhalf tot twee uur. Ja. Bij de een gaat het wat langzamer, bij de ander. Ja, als je veel. dit aanhoort, hoe schud je het zelf van je af? Want je hoort hele nare verhalen, lokalis, van mensen. Ik kan me voorstellen dat je dan na afloop zegt van... Nou, ik zit nu vol. Of? Nee, helemaal oh. niet. Ik ben zo blij, zo blij dat mensen er eindelijk bij kunnen. Weet je, want het is... Uh, ja, maar... Ja, nee, maar je slaat het niet op, denk ik. Nee, ik, ik sla het niet op. Okay. Nee, nee, nee, want nee. ik weet, omdat ik het zelf allemaal meegemaakt heb... Weet ik wat er in jezelf gaat gebeuren... En het is gewoon alleen maar bevrijdend. Ja. Ben je Hoi. elke dag op de zeestraat 24? Of moet echt even een afspraak maken? Ja, we moeten even een afspraak maken. Ja. Dat uh, kan helaas niet anders. En ook, wordt het ook door het ziekenfonds vergoed, Monique? Dit? Helaas niet. Ook... Nee. nee, jammer genoeg niet. Nee. Was dat maar waar? Ja. ja maar ja, som... er zijn toch er zijn... mensen die er baat bij hebben dan? Ja. En, uh... Er zijn wel bedrijven, maar dan. Therapeuten die het dus wel als vak bij hebben. Mm -hmm. En dan heb je kans dat er wat goed wordt voor het, het ziekenhuis. Ja, ja, ja, maar ja. Ja. meestal is niet. Hè? Meestal nee. niet. Nee. Nee. Nou ja, wie weet. Ooit. Wie weet. Ja, hè? het is wel een keer gebeurd. Wie het voorziet toch mee mee. in een de behoefte, denk ik wel. Ja. Uh, je bent nu een jaar ja. bezig. Ja. Ik ben, uh, in totaal ben ik drie jaar bezig. Ja. En uh, sinds een jaar ben ik bezig op de Zeestraat. Ja. Denk, ik uh, wens je erg veel succes. Ik dank je wel. Dus uh, heeft u uh, een blokkade. En denkt u ik wil eens even vrij uitpraten. En mijn uh, blokkades opheffen. Ga naar Monique van der Zwart. Maak een afspraak. 06-571-68-318. Of ga naar de website. Uh, en er staat alles op. Info. journeyforlife.nl Of www journeyforlife.nl aan elkaar geschreven. Uh, ik denk dat het heel interessant is om daar een keer langs te gaan, als je denkt van ik wil eens eventjes rustig praten. Vertrouwelijk. Ja, ja. Of lees mijn boek. Of lees het boek. Dan en kun de, je ongeveer zien wat, wat er te wachten staat. Bij de Bruna. En het boek heet ik zeg het op zijn Hollands woord Aruna Shala met C-H Heel maar goed. ik zeg het verkeerd. Aruna Kijk, dat ja. bedoel ik. Dat Je bedoel zegt ik. het heel goed. Bij de Bruna is dat te koop ja. van de Monique van der Zwart. Dankjewel. Veel. Dankjewel Monique. Hartstikke, hartstikke graag gedaan. En jullie ook bedankt. We gaan meteen door met de kalender. Is er nog tijd? Eh, oh. Ja, we hebben nog vier minuten. Oh, hey, kijk. Hartstikke bedankt. Hè. Graag gedaan Monique. Ja. Monique, dankjewel. Mag ja. ik ja, die weer eh, mee? Ja, natuurlijk. Kind. Ja. Ja, we, gaan, we gaan praten over dankjewel. de agenda... Uh, tot okay. en met 30 november hebben we de zandsculpturen nog steeds. We hebben de aardboulevard als het tenminste mooi weer is en de zon schijnt. Dat denk ik niet hè, dat dat nog uh, nee, ik denk het ook gaat niet. lukken. Maar ik zag het reuzenrad weer draaien. Die is weer in de takt, ja. Op 16 september hebben we de open dansavond dansschool van Rob Donnerman in Theater de Krocht vanaf 8 uur. Dat is dus vanavond. Ja. En vanavond kan je ook 100 dagen voor de oh, wat gezellig! op het strand bij de Beach Club <laughs> 10. Om acht uur, kaarten 10 euro, maar je moet weer in kerstkleding komen. Oké. Okay. Dan hebben we morgen de classic concerts met de prinses. Ja, ze kon helaas niet komen, de, de organisatoren, om het te vertellen. Maar morgen is heel interessant, want het zijn dus de prinses Christina uh, de laureaten. laureaten. En dat is heel, heel erg. En, uh, en die spelen zien. daar, Koen Uwbachs. Ja. Klarinet, Jules Baten, klarinet, Kaat Schrapen, viool, altviool, en Florin Mantala, piano. Ja, Het begint om drie uur, de kerk is open om half drie, aanvang. Uh, is dus drie uur en de kosten zijn vijf euro voor een kaartje ja. en het programma is buitengewoon interessant ja. als ik zie wat ze allemaal gaan spelen ja dan ben ik daar liefhebber van natuurlijk uh, onder andere uh, Mozart worden gescheerd, Poulenc, Mendelssohn, Bartholdi uh, er zijn prachtige nummers die ze gaan spelen en het dus zijn hele jonge mensen zijn het uh, ja, ja ja ja onder ja. de 20 jaar ja. dus uh, ga er naartoe want ja. wat u gaat horen dat is echt de top of de top ja dan hebben we 17 september ook uh, het Vredestein Supercar Sunday op het circuit Zandvoort. Leuk. En het weer, weekend daarna, 23 en 24 september, het DMTRT Racing Days ook op het circuit. Ja, en dan komen we alweer aan de oktoberfeesten. Bedrijf het bedraagt is op 23 september. En op 23 september ja. stad- en durfsomroeperscontour van half twee tot vijf uur. En ja. dan hebben we weer uh, 24 september het Jutters -Kofferbark. En ja, we, natuurlijk... dat is de laatste hè, van dit, uh, dit seizoen. En je kan ook 24 september, hebben we gehad. Ja, Onno van Dijk. Muziek op de zondagmiddag. Om 6 uur. Ja, ja. leuk. We hadden een uitstekende techniek. Uh, ja, en daar ben ik toch wel erg blij mee hoor. Uh, Gasper Geurensen. We hadden uitstekende koffie van Floris Faber van Hotel Hoogland. Bedankt, Floris. Uh, de redacteuren enorm bedankt, Geri Rutte. en uh, Gerry. Het was weer gezellig. Ja, dankjewel ver. Pieter. Ja. We gaan weer verder naar. Het uh, was een leerzame uh, ja, ja. Leer uitzending. En ook geleerd. We gaan weer op naar het weekend, en luisteraars graag de En we sluiten af met de House of the Rising Sun van The.